Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een hoge Turkse diplomaat in Rotterdam is volgens burgemeester Abu Talib zijn boekje te buiten gegaan. De Turkse consul-generaal in Rotterdam schrijft in een brief aan een aantal burgemeesters hoe zij volgens hem moeten optreden bij demonstraties tegen de Turkse regering. Abu Talib vindt die brief niet kunnen. Vandaag heeft hij een gesprek met de Turkse diplomaat. Utrecht is bezorgd over de vele treinen met gevaarlijke stoffen die door de stad rijden. De gemeente eist dat staatssecretaris Dijksma snel maatregelen neemt. Vorig jaar reden er 2000 wagons met brandbare gassen door Utrecht. Dat is drie keer zoveel als is toegestaan. Dijksma zegt in een reactie dat ze werkt aan een oplossing, maar vindt de situatie nog wel verantwoord. In Driemond in de gemeente Amsterdam is een dode man in het water gevonden. Het is niet duidelijk wie het slachtoffer is. De hulpdiensten doen onderzoek. Het verkeer op de N236 tussen Weesp en de aansluiting met de A9... heeft daardoor te maken met vertraging. D66-leder Pechtold wil niet nog eens vier jaar in de oppositie zitten. Als hij na de volgende verkiezingen niet kan meeregeren, stapt hij op. Dan is het tijd voor iemand anders, zei hij in een tv-programma Pauw.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 Er zijn heel veel andere wel gemaakt. En ik heb gekozen voor het nummertje van Chris Coco... met de zang van Nick Cave, Sunday Morning. Het oude nummer van The Velvet Underground.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 Ross.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 Ferguson, uh, Canadese trompetist. Uh, en uh, ja, staat op zijn uh, LP uh, Chameleon. Een LP uit 1974. Dan tijd voor die Scandinavisch. En dan kom ik terug bij Catharine Madsen Swing Quartet. Smile. A king smile, even though it's breaking when there are clouds in the sky, you get by if you smile. tonight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 En uh, Joe Lovano en zijn uh, Classic Quartet gaven op 14 augustus 2005 een zinderend optreden in het Newport Festival. Een hoofdrol was hierbij weggelegd voor de toen 87-jarige pianolegende Hank Jones. En die de band uh, naar grote hoogte wist te stuwen. Uh, ja, er zijn toen integraal opnames gemaakt. En nu, onlangs 2016, is er een CD op de markt verschenen uh, van Joe Lovano Classic Live at Newport.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 uh, eens even kijken, Larry Young, Buddy Rich, Maria Schneider, Esther Phillips. Nou, nah, kortom, zorg dat je uur er ook bij blijft. Tot na de klok van 11